7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bouterse noemt amnestiewet een nieuw begin. Belasting komt sneller met definitieve aanslag. En wapenhandelaar Boet krijgt 25 jaar cel.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 De Fiscus gaat een groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef van 140.000 mensen... bij wie de Belastingdiensten vanuitgaat dat de aangifte kloppen. Deze groep krijgt dus geen voorlopige aanslag... en hoeft ook geen maanden te wachten tot ze zekerheid hebben. Volgens staatssecretaris Wekers wordt het aangiftesysteem... door de nieuwe aanpak ook eenvoudiger. De methode is al getest en was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat. Het telecombedrijf Vodafone verwacht dat zijn klanten ook vandaag nog last hebben van de storing die woensdagochtend door de brand ontstond. Ongeveer 300.000 klanten van Vodafone in de regio Rotterdam en Den Haag hebben problemen met bellen en sms'en. Er is een noodvoorziening gemaakt, maar nog niet alle zendmasten zijn daarop aangesloten. Het zal mogelijk nog een paar dagen duren voor het mobiel internet het weer doet. Woensdagochtend was er brand in het pand naast dat van Vodafone in Rotterdam.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 In Mali dreigt een humanitaire ramp, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. In het noorden van het land hebben Touareg-rebellen de macht overgenomen. Ze willen de islamitische wet, de sharia, invoeren. Het dreigt nu een situatie van wetteloosheid. Rebellen hebben veel bars en discotheken in het gebied in brand gestoken. Er komen berichten uit de steden Gao, Kidal en Timbuktu... dat alle voedsel- en medicijnvoorraden van hulporganisaties zijn geplunderd. Vrouwen en kinderen durven de straat bijna niet meer op. Zo'n 200.000 mensen zijn het noorden van Mali middels ontvlucht. Ook hulpverleners zijn uit het gebied vertrokken. Amnesty International zegt dat er zo snel mogelijk weer... hulpverleners in het Afrikaanse land moeten worden toegelaten.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 Vanaf een afstand van enkele honderden meters werd er gaten in het schip geschoten zodat het zonk. Wie de eigenaar was, is niet duidelijk. Het laatste nog levende originele lid van de Ierse folkgroep De Dubliners is overleden. Maniospeler Barney McKenna was een van de oprichters van de Dubliners in 1962 en vierde onlangs nog het 50-jarig bestaan van de band. De Dubliners werden bekend met onder meer Seven Drunken Knights en met hun versie van The Wild Rover. Barney McKenna is 72 geworden.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 ANWW, verkeersinformatie met een file door een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat tussen Woerden en de een 2 kilometer. Er zijn een aantal rijstroken afgesloten. Het verkeer wordt de overvluchtstrook geleid. Hievert, opstaan. Oh, uh, Doe jij maar eerst. Mm. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou, gewoon omdat ik nog slaap.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 Zuidlimburg.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. De voedselbanken krijgen steeds meer klanten, maar voldoende etenswaren verzamelen wordt een steeds groter probleem. Praat zo over met Clara Sies van de Voedselbank in Nederland. Marco weer Visser houdt op deze goede vrijdag de Paasbult in Espelo in de gaten en er gaat iets veranderen bij de Belastingdienst. Want de Belastingdienst gaat eerder teruggaven uitbetalen. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil ook minder blauwe brieven sturen. Hij schrapt de voorlopige aanslag. En de Belastingdienst stuurt straks meteen een definitieve. En gaat dan ook eerder uitbetalen. We gaan een proef starten om uh, meteen een definitieve aanslag naar mensen toe te sturen. En niet eerst een voorlopige aanslag...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 En je weet nu meteen op de euro nauwkeurig hoeveel je terugkrijgt. Want de meeste mensen krijgen geld terug. Ja, zo is het maar net. Met zo'n uh, definitieve aanslag weet je meteen uh, hoeveel euro je terugkrijgt. Want de meeste mensen krijgen namelijk naar aanleiding van een aangifte geld terug. Krijg je dat geld dan ook eerder terug, sneller terug? Dat is het geval. Sowieso hebben we de, hebben het uitgangspunt dat iedereen die voor...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 Kijk, als mensen terug geld terugkrijgen van de Belastingdienst... dat wil zeggen dat ze afgelopen jaar te veel hebben betaald... en dan vind ik dat dat ook netjes en snel moet worden terugbetaald. Ja, we hebben u dan eigenlijk een renteloze lening gegeven. Geeft u ook rente? Dit jaar nog wel. Uh, dit jaar is het nog zo dat uh, als mensen te veel belasting hebben betaald... en ze krijgen geld terug, dat uh, de rentetikker vanaf 1 januari aan het lopen is. Dus mensen krijgen rente toe... Of als ze bij moeten betalen, uh, dan zullen ze ook rente moeten betalen over datgene wat ze nog verschuldigd zijn. Volgend jaar veranderen de regels, dan uh, gaat de rentetikker pas vanaf 1 juli lopen. En dus bezuinigt u daarmee? Dat is een uh, bezuiniging, maar vooral ook een vereenvoudiging. Want uh, we hadden het fenomeen dat er werd gebankiert bij de Belastingdienst. Dat er eigenlijk werd gebankiert bij de schatkist zou je kunnen zeggen, tegen uh, dermate aantrekkelijke tarieven... dat uh, uh, mensen liever bij de belastingdienst bankieren dan bij de bank. Nou, daar is de belastingdienst niet voor. Wie een hoge rente wil, kan dus niet meer terecht bij de belastingdienst. Staakte Kataris Frans Wekers van Financiën, hoorde u. En Peter Blok, die sprak met de. 10 over 7 u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het klantenbestand van de voedselbanken groeit als kool. Maar de voedsellevering kan geen gelijke tred houden. We gaan over praten met Clara Sies van Voedselbanken Nederland. Mevrouw Sies, goedemorgen. Ja, heel goedemorgen. Ja, de groei dat, dat gaat hard de afgelopen tijd. U heeft inmiddels landelijke cijfers. Wat blijkt daaruit? Uh, nou, het is schrikbaar. Want uh, we hebben in de eerste drie maanden een, een groei landelijk van zo'n uh, rond 10 procent. En dat is al net zoveel. ...als het hele jaar vorig jaar. U noemt dat schrikbarend. U heeft dat nog nooit eerder meegemaakt? Nee, nee, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Om het even in cijfers uh, uit te drukken. We hebben, uh, ik, ik werk zelf in Rotterdam. En daar hebben we de eerste drie maanden 500 nieuwe aanvragen binnengekregen. En dat is al net zoveel als over het hele jaar 2011. En de verklaring ervoor is de economische crisis? Um, ongetwijfeld. Uh, we zijn een nieuw jaar begonnen. Uh, mensen zitten met hogere kosten...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 dat die zo vreselijk krap zijn... dat we echt uh, nog maar, denk ik, het ergste deel opvangen... van wat er in het land op dit moment rondloopt. Ja, en die de voedselbanken, want ik geloof dat er nu 137 zijn in, uh, in ja. Nederland. Uh, ja. Kunnen die dat nog aan? Nou, eigenlijk niet, nee. <coughs> want uh, we zien dus uh, het afgelopen jaar al de toelevering gigantisch afnemen. Uh, dat is op zich uh, een goede zaak, dat er minder verspilt, lijkt te worden... Uh -huh. Uh, ik zeg met nadruk lijkt, want uh, er zijn nog genoeg overschotten, maar die komen toch op een of andere manier niet naar ons toe. Hoe kan dat, weet u dat? Ja, uh, bedrijven toch bang zijn dat, uh, dat het in de markt gezet wordt, of weet ik veel wat. Uh, nou, we kunnen ze dat garanderen, zwart op wit, dat dat niet ja. gebeurt. Maar, maar, maar hoe is die samenwerking dan? Want ik begrijp toch uit het verleden, u was er altijd redelijk tevreden over, over ja. wat u, wat u uh, aangeboden kreeg. Ja, en dat was ook gewoon voldoende. Uh, maar het is natuurlijk toch, we kunnen niet structureel rekenen op een toevoer. Uh, het is altijd maar uh, ad hoc wat er binnenkomt. En uh, nou ja, we zien dat nu afnemen en de aanvraag toenemen. Nou ja, uh, 1 en 1 is twee. Uh, je komt in een splagaat terecht. Mm. Want je krijgt minder spullen binnen die over meer mensen verdeeld moeten gaan worden. En dat... ...gaat op een gegeven moment, houdt het op. Maar u praat natuurlijk ongetwijfeld met de, met de producenten en ook met de, met de supermarkten en, en zo. Wat zeggen zij dan? Waar, waar komt die huivering dan vandaan opeens? Ja, eh, het is toch voor hun ook de overschotten die er nog zijn. Die worden op een andere manier toch nog in de markt gezet. Verkocht aan palletopkopers of doen, wat dan ook. Doen zij ook zuiniger aan? Doen zij ook efficiënter? Ja, ja en daar kunnen we niet boos over worden. Nee. Want eh, die moeten natuurlijk ook gewoon hun, uh, hun spullen op, de, op orde hebben. Ja. Maar we schieten onszelf wel een beetje in de voet met onze doelstellingen. Iets te willen doen tegen armoede en verspilling. Ja. Uh, dat laatste doel dat, uh, lijkt aardig te lukken. Ja. En uh, daar doen we onszelf nu mee tekort. En daar moet een oplossing voor komen. Ja, uh, zijn er nog andere bronnen aan te boren voor u? Ja, zeker. We hebben dit al aanzien komen een aantal jaren geleden. En we zijn al uh, zeker 2,5 jaar bezig om Den Haag, uh, de, de overheid, zover te krijgen. Om uh, de, de voedselhulp. ...mogelijkheden die er zijn vanuit de Europese Unie ook hier in Nederland toe te laten. Hm. Maar men weigert dat gewoon in Den Haag. Daar uh, probeert u dus uh, in ieder geval nog wat extra te halen. Nou wat extra. Het is, uh, als wij, als wij die, die deur open kunnen krijgen... ...dan kunnen wij een half jaar lang 25.000 gezinnen wekelijks... ...een essentieel uh, evenwichtig basispakket aanbieden. Aha. Dus dat is inderdaad veel extra. Dat is heel veel. En dan kan er ook in Rotterdam meer in. Want ik begrijp dat er uh, de laatste tijd koekjes snoep en een half broodje... en nog wat limonade erin zat en niet veel meer. Is dat um, inmiddels alweer anders? Um, nou ja, het, het is een beetje anders. Maar als ik afgelopen vrijdag uh, in het pakket kijk... en er zit één appel in en er zit één paprika in... en twee uh, kropjes, ja, een beetje onbestendig soort sla of zo... Uh, dan kan je daar niet veel mee uh, met een gezin. Ik, ik, ik zie dat al vormen. Hmm. Uh, het is gewoon te weinig. Uh, er mag echt meer bij. Clara Sies van Voedselbanken Nederland. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. De Passion werd na het succes van vorig jaar in Gouda gisteren opgevoerd in Rotterdam. Zo dadelijk hoort u een verslag. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB John Zahoka. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Woerden en de een 4 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt, er zijn drie auto's bij betrokken en een vrachtwagen. Bij de Meer is alleen de vluchtstrook open. Het gaat om even duren. Als u nog in de regio Den Haag rijdt, kunt u het beste omrijden via Rotterdam-Gorkum. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Marcel Oosten. Het werd nog 2-1 in Alkmaar, maar in Valencia verloor AZ gisteravond kansloos met 4-0. En daarmee is de laatste Nederlandse ploeg uitgeschakeld in de Europa League. Trainer Gert-Jan van Beek keek na afloop terug op het seizoen en op de laatste wedstrijd. Dit was een maatje te groot vanavond. Is dat eigenlijk een eenzinde conclusie? Ja, dat, uh, dat kun je rustig concluderen. Ja. En is dat pijnlijk om te concluderen, ook als je dat ziet gebeuren langs de kant? Nee. Uh, ik heb uh, uh, uh, al voor de op aangegeven dat, uh, dat wij uh, niet in de Champions League thuis horen. Oh, ik denk dat dit uh, dicht tegen de Champions League niveau aan zit. Valencia speelt eigenlijk jaar uh, Champions League. Uh, Wil ook jaar Champions League spelen. Nou, ja, en dan uh, heb je zo'n wedstrijd waarin het uh, uh, Oder is uh, tegen zit. Uh, als je door twee speluitvattingen op achterstand komt, zeker de tweede die bij spel bleek te zijn, heb ik achteraf gehoord. Dan is dat jammer, hè? want daar, ja, daar, daar probeer je toch op in te spelen. Hè? Door, hè? Daar is is daar ook goed gegaan. En, hè? Want voor de reden moet ik zeggen dat ik over de eerste helft voetballend niet tevreden was. Maar ik vond dat wel redelijk stonden, want zo heel veel, gaven ka zo heel veel kansen gaven niet weg. Hè? Dus in die zin was dat wel, wel, wel aardig, alleen voetbal er veel weinig mee. En dat was ook de kracht van Valencia. Frek is eigenlijk ja, dat die twee goals vallen in korte tijd. De 1 en de 2-0. Juist nadat iedereen drie dagen lang praat over de storm van Valencia. Die was er eigenlijk helemaal niet de eerste 10-15 minuten. Nee, maar dat zei ik ook. Ik, ik denk dat we wel heel aardig meevoetbalden in, in, uh, En dat we ook wel aardig wisten tegen te houden. Ik vond wel dat we in, uh, te weinig mee in bal bezitten. We waren ook alweer heel snel hem kwijt. Maar, en dat lag ook aan de tegenstander. Ja. Uh, Valencia is, voor de mensen die dat nog niet weten, een hele goede ploeg. Waar heel veel technische goede spelers in zitten die heel makkelijk kunnen voetballen. Nou dat zal best kunnen, maar die hebben wij ook wel. Maar ik vond met name het, het verschil in fysiek ongelooflijk. Als je kijkt, de fysieke kracht, de power die in het team zit... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, daarover beschikken wij niet. Het is dus eigenlijk, voor een Nederlandse club... mag dat dan de conclusie zijn, zo ongeveer het maximale... om in zo'n kwartfinale terecht te komen? Nou, volgens wel. Met, ja, zeg maar aan, de, aan de andere kant... Uh, als je wat langer op 0-0 blijft staan, en ook bij 1-0, ja, dan valt er een spel doelpunt. En eh, ik zeg achteraf, ben je gewoon een maatje te klein, zijn zij een maatje te groot. Eh, maar soms kan het best ook anders lopen. De, de kleine kan ook de grote wel eens uitschakelen. En ja, Dat gevoel hadden we toch wel, dat, het, dat die mogelijkheid erin kon zitten. Maar ja, Dat is niet gebeurd. Hè, want op het moment dat je op 0-0... Ik had zelfs bij, bij 2-0 als wij 2-1 maken, had ik nog het idee van dat was het aardig zenuwachtig. Maar af en zover zijn we niet gekomen. En dat is ook de kwaliteit van Valencia. Zover hebben ze het niet laten komen, dat is ook een kwaliteit. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek en Bas Tichelen sprak met hem... na afloop van de wedstrijd tegen Valencia. In deze tijden van crisis en economische malaise is het belangrijker dan ooit. Je niet gek laten maken, gewoon goed omgaan met je geld. En dat kan ook, op een leuke en vrolijke manier... zegt althans bespaardeskundige Marike Henselmans. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging bij haar langs om wat tips te horen. Vooral ook met het oog op de paasdagen. Nou, ik heb wat gezellige paasvolgers meegenomen. Kijk, dit is de paaskrant van Albert Heijn. Ja, ja. Dit is nou zo'n gezellig gezin voor een perfect paasfeest. Vindt u ja. allemaal maar onzin? Nou, onzin. Ik ben er altijd een voorstander van om alle feestjes te vieren... maar gewoon gezellig, goed en goedkoop. Wat spreekt er nou uit zo'n foto? Dat het leuk wordt als het duur is geweest... En dat is dus ook een tragisch misverstand. Een ah, lekker brunchen met Pasen. En dan zie ik u denken, gedoe. vrolijke gekleurde eitjes, lekkere verse sappen. Hier, kijk, hè, dan heb je dus gespoten eieren. Hè? Metallic lijkt het wel, met stippen. Ah, ah, ah, ah. Nou, jongens, jongens, jongens. We kunnen toch lekker zelf... dat je je dat laat afnemen, het schilderen van die eieren... Twee euro voor zes eitjes. <laughs> ja, dat vind ik echt zielig. Genieten van de paasbrunch wordt een eitje. Ja, dan maakt u echt een feest van het paasomdijk. Maak een feest van paas. Paas lijkt een beetje de voorjaarskerst geworden, hè? Met gourmetten en met rollades en, en bergen chocola. Dit is nog een folder van de C1000. Oh. Kijk. Kuikentjes van bananenroomijs. Ja, 3,50 voor... 2 uh, stuks voor 100 milliliter. Die supermarkten hebben het slimmer gezien. Uh, als het aan hen ligt, uh, zijn we de hele Pasen druk met eten. Het is Pasen bij Jumbo. En met Pasen gaan we... Eieren zoeken? Nee, bij ons hoef je niet te zoeken. Want we zitten nu in een crisis. Uh, en u zegt van, het is belangrijk om goed met je geld uh, om te gaan. En dat kan ook tijdens de feestdagen. Juist op die vrije dagen... Dan zwem je toch in de vrije tijd. Dus waarom ga je niet zelf een beetje een broodje kneden... of een deegje of een, dat kant en klare. Ik ben altijd heel erg voor zelf doen. Zelf doen is leuker, het is voordeliger. Je weet wat erin gaat. Wat gaat u doen zaterdag? Laat naar de supermarkt? Dat is een mogelijkheid. Supermarkten hebben zoveel ingekocht dat er ontzettend veel overblijft. En dat gaan ze vlak voor sluitingstijd afprijzen. Vaak gaat het om 35 procent? Ja, volgens mij prijzen ze het 35 procent af, ja. Uw laatste boek heet Vrolijk Besparen. Dat kan helemaal niet vrolijk besparen. Nou, wat een onzin. Het is ook het misverstand. Hè? Dat is ontzettend wijdverbreid, hardnekkig... Als je gaat besparen, dan is het afgelopen met je leuke leven. Dan gaat alles wat leuk is, wordt geschrapt. En dan ga je alleen nog maar op een houtje bijten... en in een plaggenhut wonen en zielig zitten doen. Nou, onzin. Ik vind de groene paashaas van BioPlus. We gaan even kijken wat voor groene producten ze allemaal hebben. Haha. Besparen, dat wil zeggen, je gaat gewoon kijken... wat wil ik per se behouden en waar heb ik zelf niet zo heel erg behoefte aan. Noemt u eens wat waar ik op zou kunnen besparen. Dat is de supermarkt. Hè. Daar is wel zo ontzettend veel te besparen. Vooral op het gebied van kant en klaar. Dure sauzen en zakjes en pakjes en kwakjes in potjes. En uh, al die onzin. En, uh, he, je gooit wat bloem en wat boter en wat zout en wat lekkere kruiden. En uh, je maakt zo zelf een sausje. Lopper de plop. De Klus klus. Zwaar. Morgen is dan weer Pasen. Een inkoppertje is fris drank en snoep. Het is hartstikke duur. Ik zeg niet dat je alle snoep moet uitbannen. Maar er is ook zoiets als bewusteloos... Inslaan. Ik ben van het doseren. Al dus deskundige Marike Henselmans. Dat was niet de laatste trouwens die hoorde. Een nieuw decor en een nieuwe bezetting, maar hetzelfde verhaal. The Passion leidt het verhaal van Jezus Christus. Vorig jaar groot succes in Gouda en dus kwam er een tweede versie. Met onder andere Danny de Munk als Jezus en Frans Bauer als Petrus. Het decor dit keer Rotterdam, het Willemsplein met de Erasmusbrug op de achtergrond. Het is gewoon een kracht geven en dan is het licht, als het donker is, dan is het licht in de duisternis. Want vandaag is de Passion, hè? Een programmaboekje en een buisje dat licht geeft. Wat zijn de ingrediënten voor de bezoekers vanavond van de Passion hier op het Willemsplein? In Rotterdam. Mag ik jullie wat vragen? Ja, natuurlijk. De passion, het leidensverhaal. Zegt oh, ja. jullie dat wat? Ja, nou dat kent natuurlijk we iedereen komen wel in een christelijke school. Dus uh, ja, we weten er wel wat. Nou, van. jullie zijn een uitzondering, want ik geloof dat driekwart van de jongeren het niet weet. Ja, daar ben ik wel. Ik ging vroeger wel naar de kerk, moet ik zeggen. En Danny de Munk als Jezus, is dat wat? Ja, natuurlijk is dat wat. Ja, ja, ja dat wil ik. Ja, huh? Dat is een leuke toch? De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij. Ver... En voor wie kom je eigenlijk? Ja, voor school. Ik moet voor, voor school. Oh je moet? Ja, ik wist niet eens dat het bestond namelijk. Dus, uh... Hoezo moet je? Ja, het is een organisatie, het is onze paasviering van school. Dus, uh... cool. Ik ben bij de Porter Cabin, backstage. Ja, gaan we, uh, er komt al iemand jouw kant op om die even te brengen. Ik ben David Riffhorst, uh, ik ben regisseur van The Passion. Is dit groot voor jullie? Uh, ja, als ik uh, cameramensen mag geloven die op elke andere productie staan in Nederland... en ik regisseer zelf ook veel... Ja, en dit is wel ongeëvenaard groot. En het is live. En er zit muziek bij, en drama. En uh, 28 man orkest en uh, 19 camera's. Ja, het is uh, denk on-Nederlands groot. Ja. De Passion 2012. Een verhaal en een televisieuitzending ook nooit te vergeten. Mis het niet. Live vanuit Rotterdam, direct naar het journaal. Om hier op Nederland 1. Dus ik hoop dat jullie van harte. Heel erg meedoen in dit bijzondere passiespel. En ook heel hard kruisend hem zullen roepen op het moment dat dat op het scherm staat. En dat wil ik ook even met jullie oefenen. Kruisend! Kruisend! Kruisend! U staat hier het programmaboekje ja. te lezen. En u ja. ziet daar bijvoorbeeld dat Gordon. Gordon, ja. Een liedje van Gordon. Een liedje van Gordon, lied van Gordon wordt gezongen. Ja. En dat vind ik dus eigenlijk heel mooi. Uh, nou, Gordon staat nou niet bekend als de aanhanger van het christendom... of de, degene die het christendom in de praktijk helemaal brengt. Tenminste, als ik de, de verhalen zo van, over hem lees. En dat vind ik goed dat dat, dat dat ook hier kan. Een programma van de EO en de RKK, goed dat dat kan. Kijken we waar het kruis is. Ik zie dat het intussen heel dichtbij is. En ook Jezus is er bijna. Als de liefde niet bestond... Zou de strand de zee verlaten... Ze hebben niets meer te maar praten, als de liefde niet bestond. En, weet je genoten? Helaas niet. Wij zouden achter de kist aanlopen en we liepen helemaal achter aan de kist. Omdat iedereen bij kon. Achter het kruis bedoel ik. Achter het kruis, sorry. En we hebben alles gemist. Het was voor u ook een leidertje. Nu even wel, ja. Mijn rug doet het niet meer. Nou, dat is wel troost in deze dagen voor deze mevrouw. De Passion is terug te zien op de website van de EO. Wordt ook vandaag trouwens nog op televisie herhaald. Hoorde een reportage van Jeroen de Jager. Leidend verhaal van Jezus Christus dus in De Passion. Die leidensweg is voorbij. We gaan op naar de Pasen en daarbij horen de vuren. Marco Binh Visser. Ja, een iets meer heidense traditie... Uh, waar ze hier uh, al jaren uh, heel veel energie in steken. De symbolen van uh, de vuren en de vlammen. De symbolen van de zon die uh, weer terugkomt. He, de, de winter die wordt weggebrand. De cult van de vruchtbaarheid. Zijn dat nou dingen waar jullie ook over nadenken terwijl je die bult aan het bouwen bent? Nou, uh, eigenlijk niet. Uh, bij ons is eigenlijk uh, de enige traditie is dat wij elk jaar zo groot mogelijk paasvuur bouwen. En dat doen we in competitieverband samen met uh, de andere buurtschappen in Holt. En dat gebeurt ja. al 60 jaar. Dus dat is eigenlijk een beetje hier de traditie. Het gaat er hier in Espelo gewoon om wie de grootste heeft. Ja, wie het grootste paasje heeft, inderdaad. Ja. En het ziet er naar uit dat jullie dit jaar daar weer in geslaagd zijn. Het geheim, onder andere, is, je hoort hem al op de achtergrond, dit apparaat. En er zijn er mensen die zeggen: ja, dat is flauw. Zo kan ik het ook. Nou, deze hoogwerker wordt enkel gebruikt. Het is een gebruikt. hoogwerker, luisteraars. Ja, dat ja. Ja, wordt enkel gebruikt om mensen bovenin te krijgen. Uh, daar gaan we is geen dat hout zo? Mee. Ja, daar gaan we geen hout mee naar boven doen, want het is te zwaar. Daar hebben wij een uh, aparte constructie voor bedacht. Met een lange paal in het midden van het paasvuur... waar een uh, grote katrol hangt. En uh, zit een staalkabel door en daarmee worden de pakkethout omhoog uh, getakeld als het ware. En uh, bovenop staan mensen en uh, die pakken het uh, pakketje uit elkaar en die gooien het hout neer op de rand. Het is een oude traditie, dat vertelden jullie al. Hier in de buurtschappen hier omheen zijn ook allemaal uh, paasbulten. Maar op de een of andere manier is die van espelo de hoogste. Hoe zit dat? Nou, andere jaren bouwen wij, net als de andere paasvuur. paasvuur eh, Niet met een takel, maar gewoon met de hand, met een ja. trap van stijgers. Voor ja, dus dat... het eerst dat jullie dit ding gebruiken. Ja, die, die controller gebruiken we in 87 hebben ze die ook gebruikt. En nu weer maar anders bouw je met de hand. Ja, ja. En, en dan bouw je hem dus ook niet zo. En dan nog maar weer hopen dat het weer in het Guinness Book of Records terechtkomt. Ja, dat zal mooi zijn, maar we hebben sowieso een grote paasvuur gemaakt. Dus, uh, dat... Jullie zijn wel zelfverzekerd, zeker van je zaak. Hè? Ja, we zijn er met een paar meter overheen. Dus uh, ja, kijk eens aan. Zondagavond, half negen, gaat de fik erin. Tot die tijd wordt hij bewaakt hier door de, door de mannen uit het dorp. En uh, ja, komt dat zien, hè? Ja, Mag mensen, iedereen komen? Ja, iedereen mag komen kijken. We hebben gratis intree. En, uh, en is het... het nou ook zo als de wind verkeerd staat dat ik mijn ramen in Amsterdam moet lab? <lacht> ja, zover denken we niet dat we kunnen komen. Maar dat is komt, wel een end, ja, het komt wel een heel eind, hè? Ja, komt wel een heel eind. Het paasvuur in Espelo belooft weer een uh, groots gebeuren te worden. Dan weet je dat, Marcel.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 Belasting komt snel met definitieve aanslag en problemen voor de Voedselbank. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Belastingdienst gaat een proef doen onder 40.000 mensen... die meteen een definitieve aanslag krijgen. Die groep krijgt dus geen voorlopige aanslag... en hoeft ook geen maanden te wachten tot ze zekerheid hebben... zegt staatssecretaris Wekers. Sowieso hebben we de, hebben het uitgangspunt dat iedereen die voor 1 april aangifte heeft gedaan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 Een, een groei landelijk van zo'n uh, rond 10%. Procent. En dat is al net zoveel als uh, het hele jaar vorig jaar. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Volgens de voedselbanken wordt het moeilijk om voor iedereen gezond voedsel te regelen. Bovendien houden toeleveranciers als Albert Heijn minder voedsel over. Een nieuw begin voor Suriname. Zo noemt president Bouterse de amnestiewet die gisteren werd aangenomen. Hij verwacht dat de bitterheid over de periode van het militair bewind... en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen. De verdachten van de decembermoorden, in 1982, onder wie Boutersen zelf... gaan door die wet vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Suriname gaat Nederlandse dossiers opvragen over de jaren 80... voor de waarheids- en verzoeningscommissie die er nu moet komen.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 ik omgekeerd. Ik vind het wel handig. Mijn vriendin is zwanger, dus dat is wel handig dan, om bereikbaar te zijn. Vodafone weet nog niet of de telefoonstoring vandaag helemaal kan worden verholpen. Herstel van het 3G-systeem voor internet op mobiele telefoons. Dat gaat zeker nog dagen in beslag nemen. Commissaris Suzanne Baart stapt op bij Vestia. De woningcorporatie heeft grote financiële problemen... doordat oud-topman Staal voor miljarden aan financiële derivaten kocht. De raad van commissarissen wordt verweten dat er onvoldoende toezicht was. Ook was er kritiek, omdat de raad vooral bestond uit vriendjes van Staal. En daarnaast was er kritiek op Baart... omdat haar partner eerder ook al commissaris was bij Vestia tussen 2001 en 2003. Baart is oud-journalist en oud-PVDA-voorlichter. De film Lord of War is gebaseerd op zijn persoon, de Russische wapenhandelaar Victor Boet. Hij moet 25 jaar de cel in. De Amerikaanse rechter veroordeelde hem voor wapenhandel en samenzwering. Boet werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand. Hij werd gepakt door Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse terroristen. Boet gaat in beroep tegen zijn straf, zegt zijn advocaat. I want to let you know that for Boet this is not the end, that the journey is just beginning.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 En de Amerikaanse kustwacht heeft een Japans schip tot zinken gebracht. Dat al een jaar onbemand op de Grote Oceaan ronddobberde. Het schip zou in Japan worden gesloopt, maar door de tsunami van vorig jaar werd het de zee opgeslingerd. En het was inmiddels de kust van Alaska genaderd en vormde een gevaar voor de scheepvaart. Het is tot zinken gebracht. En dat, zijn de, dat was het dus nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 De tweede paasdag verloopt waarschijnlijk geheel bewolkt en regenachtig. Wel stroomt er zachtere lucht over het land... en daardoor loopt de temperatuur op naar een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat tussen Woerden en de Meern 6 kilometer. Bij de Meern is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken. En bij de Meern is alleen de vluchtstrook open. Verkeer in de regio Den Haag kan het beste omrijden... via Amsterdam of via Rotterdam-Gorkum. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Nederlandse regering weigert nog altijd afstand te nemen van het Polen-meldpunt van de PVV. Wel belooft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken actiever de afkeuring van de Tweede Kamer over dat meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, want zo heet het officieel, uit te dragen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld constateert dat dat de magere oogst is van opnieuw een debat gisteravond over het omstreden meldpunt van de PVV. Alle oude standpunten vliegen opnieuw over tafel. Het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen is stigmatiserend en bezorgt Nederland reputatieschade en doet de zaken met die landen geen goed. De argumenten slaan dood op de PVV, zelfs een beroep op de smaak. Henk Jan Ormel van het CDA. Nederlanders die, eh, hebben nogal een slechte naam in Thailand als het gaat om sekstoerisme. Hoe zou u het vinden als u gezellig met uw vrouw op vakantie naar Thailand gaat en daar is een Nederland meldpunt waarin van alles wordt gebeld over Nederlanders die daar komen. Tim Bantus. uitstekend. Ja, als dat een probleem is daar, dan, uh, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Dan moeten moet de tijen dat vooral uh, zelf weten, zou ik tegen de heer Ormel uh, zeggen. Dat maakt mij niet uit. Als zij op die manier problemen inventariseren, is hun goed recht. kan er niet meer zitten. Aldus Louis Bontes van de PVV. Alle partijen spreken schande van de website van de PVV. De Kamer lijkt vooral in debat met zichzelf. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken komt er nauwelijks aan te pas. Het woord is aan de minister. <klaar> Ja, daar gaat hij. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, van mijn kant uh, wil ik uh, graag uh, kort ingaan op de, op de punten die aan de orde zijn gesteld. Ik, ik zeg daarmee be, meteen bij dat de microfoon even De voorzitter is misschien symbolisch voor het feit dat er mij eigenlijk heel erg weinig vragen zijn gesteld. Het debat is ook een herhaling van zetten. Debat is al gevoerd. Er ligt een duidelijke Kameruitspraak... waarin een meerderheid de website van de PVV afkeurt. De vraag is, wat doet het kabinet daarmee? Want die volhardt nog altijd in het ijzere mantra... dat alle kabinetsleden desgevraagd afdraaien. Ik herhaal een standpunt van de Nederlandse regering... dat al meermaal is uitgedragen. De website reflecteert geen zins de gedachten... of het beleid van de regering in zaken arbeidsmigratie. Want bovendien, zo redeneert Roosentaal, zijn de negatieve gevolgen zeer beperkt. Uh, ik, uh, ik zie geen reputatieschade, nog economische schade. Toch leidt die opstelling tot vrevel. In de Kamer en in de Midden- en Oost-Europese landen. De ambassadeurs van tien Midden- en Oost-Europese landen... aanwezig tijdens het debat... vroegen de Nederlandse regering in februari al in een brief... om uitdrukkelijk afstand te nemen van de site van de PVV... En ook een veroordeling van de Eurocommissaris en het Europarlement kregen het kabinet niet in beweging. Tot gisteravond. Een oproep van het CDA lijkt ineens effect te sorteren. Henk-Jan Ormel. Laat ik uh, duidelijk zijn, als er nuances die wij voelen van een politieke partij heeft een standpunt, heeft een meldpunt en dat is dus niet het standpunt van de Nederlandse regering, dat kunnen wij als zodanig uitdragen, Maar als dat in het buitenland niet als zodanig gevoeld wordt, dan is dus meer uitleg nodig. Een heel voorzichtige oproep, zo voorzichtig dat de minister daar gemakkelijk aan tegemoet kan komen. Wanneer het gaat om uitspraken van de Kamer, over welke onderwerpen dan ook, eh, dat die, eh, wanneer die opkomen in eh, contacten met eh, landen eh, elders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 Dan naar de sport. Tom van het goedemorgen. goeiemorgen. Ja, Gisteren zei hij nog: AZ zal de huid duur verkopen. Ja. Volgens ja. mij, Tom, pakte ze het in en deden ze er een mooie paastrik omheen ja. bij Valencia. Het was inderdaad eh, ja, niet zoals we AZ kennen. We hadden wel gedacht, het wordt moeilijk. Valencia was de grote favoriet. Dat was allemaal wel helder. Maar AZ eh, willen is kunnen. Is een hele lange tijd goed gegaan. Maar dat is hier en daar vaker misgegaan de laatste weken. <lacht> dus dat, eh, ja, het, is, het was toch ook gewoon een klasseverschil. En ja. er zat veel druk op. En natuurlijk, het zijn dan individuele fouten. Zoals iedereen zegt, eh, na een kwartiertje was het in twee minuten ineens 2-0. En dat waren ook wel grote fouten bij AZ. Maar toch ook wel echt afgedwongen door Valencia. Het was met alle facetten van het spel beter. En AZ ze vaak zo onverzettelijk, uh, ja, wierp eigenlijk heel snel de handdoek. En uh, ze hebben een prachtig seizoen gehad, laten we dat niet vergeten. Maar dit was toch echt een, uh, een hele dikke vette maat te groot. Ja, to toch had ik wel het gevoel dat ze wel eens beter gespeeld hebben. Ja, het is zonder meer een optelsom van uh, natuurlijk de kracht van de tegenstander... maar ook AZ wat niet in goede doen was. Wat in de laatste tijd toch, zoals het heet, een klein beetje piept en kraakt. Het krijgt nu de wedstrijden tegen Twente en PSV achter elkaar in de competitie. En uh, ja, het is niet te hopen voor ze... maar het kan zo ook nog maar eens dat het allemaal dan een beetje uit hun handen glijdt. Dat ze een prachtig seizoen hebben en aan het einde toch ergens gewoon rond de derde, vierde plek. Zelfs zullen ze dan zeggen, ja, dat is ook onze doelstelling. Dus wat dat betreft is er geen paniek hoor in Alkmaar. Maar het krachtsverschil was groot gisteren. We gaan er straks nog even over praten. De directeur van AZ toon ja. Gerbrands. Dan naar um, ja, degenen die nog over zijn in de Europa League. Ja, die ja. wordt bepaald door Zuid-Europa. Drie Spaanse ploegen en één Portugese ploeg. Ja. Want ook de Duitsers zijn er vind ik toch enigszins verrassend uit. Zijn ja. ze daar zoveel beter? Nou ja, het is wel opvallend. Hè. Twee Spaanse ploegen in de Champions League en drie in de Europa League. Dus vijf van de beste acht ploegen die over zijn, komen uit Spanje. Het zegt wel iets over de enorme kracht van de Spaanse competitie, waarin we natuurlijk allemaal Barcelona en Real altijd zien. Maar dit soort clubs daarachter, Bilbao, Valencia, het zijn toch ook hele grote en sterke clubs. Het gaat om enorme sommen geld, want het is toch ook gewoon de macht van de grote getallen in, in deze sport. En de schulden en, hè, die ze hebben. En de enorme hoge schulden, ja, die dan misschien zelfs worden kwijtgescholden, hè, belastingschulden die tot meer dan een miljard zijn opgelopen in het Spaanse voetbal. Daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn, maar het zijn echt de grote getallen. En ze doen het momenteel heel, heel, heel, heel erg goed in Spanje. En inderdaad, ook Portugal, Sporting Portugal met de Nederlanders van Wolfswinkel en Stijnschaars. Ook nog bij de laatste vier. Dus toch nog een klein Nederlands tientje, Maar het is wel een beetje eenzijdig. Ja, worden we er niet vrolijker van. Goed, misschien worden we vrolijker van het tennis. de Davis Cup. Het Nederlands vandaag ja. tegen Roemenië. Dan zouden we door kunnen gaan naar de wereldgroep. Ja. En Roemenië met onbekende spelers... Dat ja, uh, moet een walk ja, worden. dat moet echt een walk-over worden. Roemenië heeft zijn uh, uh, bondscoach ontslagen. Daardoor zijn er vier uh, nieuwe spelers zeg maar, opgeroepen. De hoogste staat ergens rond de 650e plaats op de wereldranglijst. Nou, wij zijn ook niet zo verwend met onze tennissers. Maar we hebben er toch nog wel een stuk of vier bij de beste. 200 van de wereld staan. Robin Aas is de 53e. Dit mag geen enkel probleem zijn. Als we dan maar niet gaan denken dat het heel goed gaat met de Nederlandse tennis. We gaan ons dat opmaken voor een promotieduel in, uh, in september. en zouden dan inderdaad weer naar die die wereldgroep toe kunnen. Uh, nou, dat is nog wel een hele stap, maar dit weekend, uh, uh, ja, mogen we het echt niet zeggen, maar morgenmiddag na de heren dubbel moet het gewoon uh, 3-0 staan. Goed, Tom, wens Mag Mag je alvast een mooie houden? Ja, dat gaat. <laughs> <laughs> ik ben hem aan nog niet, maar ik wens je alvast een mooie okay. paarse. Joei. <laughs> Dag Tom. Geen zorgen hoor in Suriname als het gaat om de reactie vanuit Nederland over de omstreden en aangenomen amnestiewet. Praten we zo over verder na de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka a 12 Den Haag richting Utrecht staat tussen de Woerden en de Meern 6 kilometer. Bij de Meern is een ongeluk gebeurd. er zijn drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken. En bij de Meern is alleen de vluchtstrook open. Als u nog in de regio Den Haag rijdt, kunt u het beste omrijden via Amsterdam of via rotterdam Gorkum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Suriname maakt zich dus weinig zorgen over de afwijzende houding van Nederland als reactie op de nieuwe amnestiewet. Donderdagochtend riep Nederland de ambassadeur terug uit Suriname. En een verslag nu vanuit Paramaribo van Harmen Boerboom... onze correspondent en ook correspondent van de Wereldomroep. De koude oorlog tussen Nederland en Suriname was al op een dieptepunt... sinds Desi Bouterse bijna twee jaar geleden... tot president van het land werd gekozen. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen... liet onmiddellijk na de uitslag weten dat Bouterse alleen maar welkom was in Nederland om zijn celstraf uit te zitten... voor betrokkenheid bij drugsmokkel. En daarmee was de toon gezet. Dat de verkilde relatie nog kouder kon, bleek woensdagavond laat. Den Haag had ambassadeur Art Jacobi aanvankelijk toestemming gegeven... om de Nederlandse pers in Suriname te woord te staan over de amnestiewet. En dat deed hij, midden in de nacht, op de ambassade. Maar tijdens de interviews werd Jacobi door minister Rosenthal gebeld... en kreeg hij de mededeling dat hij werd teruggeroepen... en de interviews met de journalisten moest staken. Procentaals Surinaamse ambtgenoot, minister Lakin, liet gisteren bij het Surinaamse Radio 10 weten zich geen zorgen te maken. Volgens hem is het terugroepen van een ambassadeur niet zo'n zware maatregel en gebeurt het wel vaker. Ik weet niet dat het zo'n zware maatregel is. Het is een normaal instrument in het diplomatiek gebeuren. Dat uh, Wanneer het uh, hoofdkwartier meer informatie wil weten over interne... Gebeurtenissen, want normale ambassadeur te de groepen voor overleg, dus uh, zo'n ding is het niet. Het is heel gebruikelijk in de diplomatieke. We hebben niet gezien dat de Verenigde Naties of de OAS of, of CARICOM of CELAC of, of UNASUR, dat soort organisaties waren waaraan hele belangrijke landen aangezogen zijn van onze regio, dit soort maatregelen getroffen hebben. Dus uh, de, de gevoeligheid met Nederland is een andere, dus we begrijpen de reactie maar. Uh, het is het recht van de Nederlandse premier om zijn ambassadeur te alle tijden terug te roepen. van waar ook daar weer aan overleg. Lakin ging ook in op het voorstel van de PVV van Geert Wilders. om de 28 parlementariërs die voor de amnestiewet stemden. te verbieden om voet op Nederlandse grond te zetten. <laughs> Ik vind dat uh, uh, grappig. Ik wil kijken hoe het Vrianaans volk uh, hiermee om zal gaan, kijk de, de mensen van de, de, de verdachten die hadden reeds lang een, een, een, een reisverbod naar Nederland, maar dat ze zo ver willen gaan, dat ze 28 parlementariërs, die op zeer democratische wijze gekozen zijn door het Surinaams volk, hoogste vertegenwoordiging van het Surinaams volk, dat deze mensen een beslissing nemen op grond van een Surinaamse aangelegenheid, dat dit aanleiding moet zijn om deze 28 mensen die namens het gehele volk daar zitten en het volk vertegenwoordigen. Ik denk dat het een hele belangrijke zaak is waarover het Surinamees volk goed moet nadenken. En dat heeft te maken met hoe de Nederlandse politiek nog steeds kijkt naar het Surinaams volk. De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, John Ney, laat intussen in een verklaring opnieuw weten dat de onafhankelijke rechtspraak fundamenteel is voor een democratie. Hij zegt zich bemoedigd te voelen dat, zoals zich dat laat aanzien... het 8 december-strafproces blijft doorgaan. Bij van gevan, Harmen Boerboom, correspondent van de Wereldomroep... vanuit Paramaribo. Ja, minister Lakin van Buitenlandse Zaken van Suriname... maakt zich dus geen zorgen, niet over de Nederlandse afwijzende reactie... en ook niet over verdere eventuele stappen tegen Suriname. Ik ga erover verder praten met diplomatiek-expert Robert van der Roer. Meneer van der Roer, goedemorgen. goedemorgen. Ja, Nederland heeft dus de uh, ambassadeur teruggeroepen. Zware uh, politieke, diplomatieke maatregel. Maar wat moet Nederland verder doen? Ja, Nederland moet... Nou. nou het verleden... De... Meneer Van der Roer, mag ik u even onderbreken? Kunt u nog een keer opnieuw beginnen? Want uh, de lijn kreeg een hele merkwaardige ruis over zich heen. En we hebben u niet ja. verstaan. Dus ik, ik vroeg eigenlijk wat Nederland verder moet doen. Want de Rutte zegt Suriname zal de gevolgen nog wel merken. Maar ja, hoe dan? Nou, ik denk dat Nederland iets kan ondernemen in Europees verband. Uh, bilateraal, uh, in, zeg maar in Nederland op zijn eentje iets ondernemen, dat ligt niet voor de hand. Dat zal ook weinig indruk maken in Suriname. Rosenthal en Rutte zullen via internationaal verband, via de Europese Unie, actie moeten ondernemen. En dan kun je denken aan een pakket van economische sancties inreisverbod. En dan kan Nederland het uh, ja, met de Europese bondgenoten Suriname toch zeer lastig maken. Ja, en Nederland moet hier wel het voortouw innemen? Nou, er is zo goed gebruikt in internationaal verband dat landen die een uh, historische relatie hebben met een bijvoorbeeld de voormalige kolonie, dat die van de bondgenoten het voortouw uh, kunnen nemen, uh, zeg maar, de vrijheid krijgen om actie te ondernemen. Maar ik denk dat Nederland dat bijvoorbeeld in, in relatie met uh, samen Frankrijk zou kunnen doen. Frankrijk heeft zich ook al kritisch uitgelaten. Ja. Dus het lukt voor de hand dat Roosentaal een bondgenoot zal zoeken, een grote bondgenoot zal zoeken binnen de Europese Unie. En daarmee samen zal optrekken. En maar dan moet u, de minister dus actief aan de slag, zegt u? Ik heb u vraag niet verstaan, sorry, dat is slecht. Uh, Rosentaal de minister, moet actief dus aan de slag. Die moet daar echt voor gaan lobbyen. Ja, want niet doen is geen optie, dan zal er niets gebeuren. Uh, het is een gebruik, wat ik net zei, dat de volgende... Uh, met die hebben gehad, uh, dat die dan... Uh, kunnen nemen. Uh, ja, hij zal, hij, zal, hij zal echt iets moeten gaan doen. En dat betekent dat hij dus, zoals mevrouw Ashton. De horror voor het buitenland beleid een, ja, een toch een plan zou moeten bedenken. Die al die landen. Het heeft, euh, om, ja, zou ook nog wel binnen de Verenigde Naties iets te doen. Want ja, Suriname schendt hiermee een uh, verdrag dat valt onder de Verenigde Naties. Of de die wet uitvoeren. Dus het kan ook nog uh, dat er binnen, uh, binnen de binnen verband uh, actie komt. Die, die twee opties staan open. Ja, meneer Van der Roer, met nu al excuses voor de slechte lijn... want u bent af en toe zeer slecht verstaanbaar... dus probeert u ook goed in de horen te praten. Ja. Um, wat voor sancties denkt u aan? Want als je het ook over economische sancties zou hebben... daarover na zou denken, die treffen natuurlijk ook vooral de bevolking daar. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Uh, we kennen natuurlijk het, uh, het, het grote voorbeeld uh, in dit verband met uh, Irak. Het olie van voedselprogramma tijdens uh, Saddam Hussein. Irak was wel heel rijk... Um, ja, dat, dat is toch geld voor Suriname niet. Kijk, de Chinezen hebben daar uh, economische belangen. De, in dat verband is het interessant om te kijken wat ze de Chinezen in VN-verband zullen gaan doen. Gaan niet dwars liggen. Maar uh, ja, dit, uh, inderdaad, het, uh, hier speelt een, een rol dat de bevolking een prijs kan gaan betalen voor, uh, voor het soort leider dat ze gekozen heeft. Ja, ja dat is nu eenmaal de prijs. Ja, aan de andere kant zegt u van, dat, dat moet je in, in internationale samenwerking doen. Amerika heeft zich ook al kritisch uitgelaten, Frankrijk ook. Is Suriname wel belangrijk genoeg land... om dat in internationaal verband voor elkaar te krijgen? Nou, nu is de lijn echt weg, meneer Van der Roer. Ja. Robert Van der Roer, diplomatiek expert, uh, hoorde u. Um, maar de lijn is weg en hij was al slecht. Daarvoor excuses. Dan naar Mark-Robin Visser... Hij is in Espelo bij Holten, bij de grootste paasbalken van de wereld. Ja, nou, dat hopen ze hier in ieder geval. En ik sta te denken, vroeger bij de wiskundeles eh, kreeg je dan hoe je dat moest uitrekenen. Hoe hoog, hoe hoog is iets? En volgens mij heb je daar een geodrie op voor nodig. Maar ik heb dat eigenlijk allemaal in mijn geheugen min of meer geblokt. Want dat ging eigenlijk niet goed. Maar misschien, eh, misschien weten ze dat hier wel. Eh, eh, hoe, hoe, hoe ga je nou uitrekenen hoe hoog die is? Ja, dat, uh, dat weten wij zelf ook niet meer, maar gelukkig zijn er mensen voor, bij die dat wel weten. En, uh, er komt een oh. speciale commissie en, uh, met een landmeter en de hoogte wordt daarmee opgemeten. en uh, Eigenlijk wordt uh, het paarsuur vanaf verschillende kanten eigenlijk, uh, wordt een modelletje gemaakt. en Uiteindelijk ontstaat er een 3D-model waarmee ook de inhoud wordt berekend van het paarsuur. En wat is nou belangrijker, de hoogte of de inhoud? Voor ons de hoogte, maar uh, de inhoud is... Uh, ja, is ook natuurlijk ook interessant. Uh, daar bouw je als het goed is dus ook het hoogste paasje van uh, ooit gebouwd. Ja. En het uh, grootste in ieder geval. Luisteraars, wij zijn in Espelo bij Holten. En er kan nog meer bij? Ja, er kan <laughs> natuurlijk nog meer bij. We hebben nog een, een dag te gaan om te bouwen. En uh, ja, die laatste meters moeten er nog even bij op. Het record staat... Uh, jullie, hebben hier, jullie hebben in ieder geval een landelijk record. Maar het Guinness Book record dat is vergeven aan... In uh, Slovakije, geloof ik, hè? Ja, in Slovakije is. Wat het, hebben ze daar uh, gedaan? Daar is het hoogste kampvuur gebouwd. Het is een grote stapel met pallets waarmee met een telekraan is een, een dunne, smalle top erop gezet. Maar ja, wij ja, vinden het interessanter uh, met, de, met snoeihout ja. om dat te bouwen. Dat is een stuk moeilijker als het in ons ligt. Er uh, nou, ja. ligt hier een enorme berg snoeihout. Hoe komen jullie aan al dat hout? Nou, ja, dat hebben we vanaf november allemaal uh, al verzameld met een uh, groep van zo'n 50 man. Er zit gewoon een half jaar werk in dit uh, gebeuren. Ja, sommige mensen die doen aan voetbal en wij uh, zijn actieve <laughs> paasveerbouwers. Ja, zeg, en dan uh, is het dus snoeihout. En dan moet je dus met een bepaalde techniek moet je dat, uh, moet je dat leggen, hè? Ja, dat wordt uh, omhoog getakeld en wij leggen het zo in verband neer... dat het allemaal uh, mooi recht omhoog gaat en uh, goed blijft liggen. Want anders uh, komt er niks van terecht. Hoe laat komt die meneer van Guinness Book of Records? Uh, die komt vanmiddag uh, tussen vier en vijf. Uh, en dan uh, wordt er een meting gedaan en dan... Uh, Wordt ja. uh, officieel gehoord op of eronder. Ja, ja, ja. En zo te zien, moet er nog wel wat bij? Ja, er moet nog wel even een uh, top op. Maar gelukkig uh, is hij mooi smal. En dan uh, gaan ja. we ook uh, aardig snel de lucht in. Uh. Er staat hier een man met een uh, fel oranje veiligheidsjas. U bent chef top? Nee, helemaal niet. Nee? Wat, wat is uw taak? Een beetje kijken. Een beetje kijken, Nee, we helpen allemaal, allemaal mee. Had, uh, wat die, zegt u? Wij helpen allemaal mee. Ja. Er moet nog veel gebeuren. Wat gebeurt er nu? Nu het is het de finishing touch. Ja, dat zie ik. De laatste meters moeten er bovenop. Daar hangt iemand op, nou, ik denk dat dat bijna 50 meter hoogte is. Ja, dat is bijna In 50 een soort meter. bergbeklimmers tenue. Ja, ja, ja. En die wordt, die wordt dan omhoog getakeld en die trekt dan de laatste lange takken erop. En daarmee hopen jullie uh, het wereldrecord te, te verbeteren. Ja, het uh, wereldrecord de hoogste paasuur, die hebben we sowieso al. Dat was 27 meter, maar uh, ja, nu proberen we ook nog even voor het kampvuur te gaan. Zondagavond gaat de fik erin en ik heb gehoord hier, maar dat zijn misschien geruchten... dat er 3,5 miljoen mensen worden verwacht... Is dat een goede schatting? Oh, uh, Kaalt er meer bij. Hè? Hoeveel, de, hoeveel mensen denken jullie dat er uh, dat we komen hier? Uh, 20.000. 20.000? Ik denk 30.000. 30.000? Meer dan 100. Meer dan 100 mensen? <laughs> meer dan 200. Ik, denk ook, ik ben het met de laatste eens. Ik denk dat er meer dan 200 mensen komen. Maar als ik hier zo omheen kijk, naar de ruimte, dan is er ruimte genoeg voor een feestje. Eh. Ja, dus uh, in de wijde omgeving kunnen mensen staan. Dus uh, alles is gratis. En uh, ja, de drankjes moeten natuurlijk wel voor betaald worden. Goed zo. Uh, komt het zien in Espelo. <laughs> Tot later. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht met Lieselot Thomassen. Goedemorgen in de Telegraaf een verhaal over een nieuw SP-standpunt over Afghanistan. De SP wil het kabinet Rutte tegemoetkomen bij de missie in Afghanistan. De socialisten helpen VVD en CDA aan een kamermeerderheid... om de Nederlandse F-16's meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken. Volgens de krant wil de SP zich met de verrassende draai in de kijker spelen. Als toekomstige regeringspartner. De SP vindt eigenlijk dat Nederland weg moet uit Afghanistan. Maar Kamerlid van Bommel zegt nu dat Nederland bondgenoten in Afghanistan wel te hulp moet kunnen schieten. Als dat nodig is. En nu zijn er omstandigheden waarbij dat niet mag. En dat vindt Van Bommel niet juist. De VVD is volgens de Telegraaf verrast. Door de steun van links. De partij had eerst ingezet op steun van GroenLinks. Maar die partij wil het mandaat voor de f 6 niet aanpassen. In Surinaamse media vooral veel aandacht voor de reacties uit de Verenigde Staten... op de controversiële amnestiewet die is aangenomen. Op de site Waterkant staat dat de VS bemoedigd is... dat de wet de huidige 8 december zitting het proces niet zal tegenhouden. Rechtszaak zou door kunnen gaan... overeenkomstig het beginsel van rechtelijke onafhankelijkheid. Bij de website Star News zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken... dat de VS en het Verenigd Koninkrijk veel gematigder reageren op de wet. Hij kan zich trouwens wel voorstellen dat Nederland veel heftiger reageert... Dan van andere landen. Hij zegt ook dat hij van geen enkele internationale organisatie... een veroordeling heeft ontvangen. Nederlandse kranten zijn minder positief over de wet. De Volkskrant kopt op de voorpagina kabinet geschokt door aannamewet. AD schrijft wet Suriname verbijst dat nabestaande. En advocaat Spong noemt Suriname in de Telegraaf een corrupt zootje... dat zijn gelijken in Zuid-Amerika niet kent. Het Franse tv-kanaal Frans Vincat 24, van Frankrijk24... meldt dat de rebellen van de Touareg-stam, de onafhankelijke... De onafhankelijkheid van Azawad hebben uitgeroepen. Dat is een woestijngebied in het noordoosten van Mali. Een woordvoerder van de stam heeft dat tegen het tv-station bevestigd. Hebben nadrukt dat grenzen met andere staten zullen worden gerespecteerd. Op de website van Al Jazeera staat dat dat zeven Algerijnen in dat gebied zijn ontvoerd. Het gaat om de consul en zes medewerkers van het Algerijns consulaat.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 In het uiterste geval hoort daar onteigening bij, zegt de wethouder. Zo'n procedure kan nu jaren duren. Om de aanpak mogelijk te maken, moet een wet worden uitgebreid. Rotterdam heeft daartoe negen voorstellen gedaan. En de kans is groot dat die door minister Spies van Middellandse Zaken worden overgenomen. De Vlaamse Omroep VRT meldt dat sterfte bij baby's na de geboorte... in Vlaanderen nog nooit zo laag is geweest. Bij jongens ligt het sterftecijfer op 4,6 per duizend. Bij meisjes is dat 3,5 per duizend. Het gaat om cijfers over, negen, over de periode tussen 1999 en 2008... van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. En de studiedienst vraagt zich af of het nog beter kan. In Nederland is het sterftecijfer bij baby's lager. In 2010 was dat 2,3 per duizend. De AD schrijft dat Ruud van Nistelrooy niet mee gaat naar het EK-voetbal komende zomer. Bondscoach Bert van Marwijk heeft hem dat telefonisch verteld. Van Nistelrooy heeft begrip voor de beslissing. Hij is geen basisspeler bij zijn club Malaga... waardoor hij wist dat het moeilijk zou worden. Van Marwijk vroeg nog wel of Van Nistelrooy beschikbaar blijft... mocht nood aan de man komen. En daarop heeft Van Nistelrooy ja gezegd. Na acht uur in het Radio 1-journaal bel ik met de topman van Vodafone in Nederland. Meneer Schutter, hij legt uit hoe het staat met de reparaties aan het uh, gemankeerde netwerk. Naar brand zijn de problemen nog altijd niet opgelost. Voorspellingen doen ze daar geloof ik niet meer. Maar toch maar eens horen hoe lang het dan misschien nog gaat duren. Gaat duren. We zijn uh, bij de brandstapel en we staan stil bij de doort van Ferdinand Porsche. Vandaag vanuit de Kroon in Amsterdam. Live. Ayssel Erboedak, directeur van het Slotervaartziekenhuis... over de miljarden euro's die we onnodig aan zorg uitgeven. Actrice Adeleid Rozen als gastrecensent... de rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. En de 13 man sterke band van de Duits-Turkse volkan bij daar. U bent welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag Live. Radio 1.